1 uur, ik met het NOS-journaal. Anders Breivik is zich ervan bewust dat hij iets schuwelijks heeft gedaan... maar in zijn ogen was het wel noodzakelijk. Dat heeft zijn advocaat gezegd op de Noorse televisie. Breivik is bereid om maandag tegen een rechter te vertellen... waarom hij tot zijn daad kwam, zei de advocaat. De verdachte heeft al tegenover de politie bekend... dat hij de dader is van het bloedbad vrijdag op het eilandje Utoja bij Oslo. Bij de schietpartij zijn zeker 85 mensen gedood. Er worden nog steeds enkele mensen vermist. Over een motief is nog niets gemeld, maar bekend is dat Breivik extreemrechtse sympathie had. De politie onderzoekt nog of hij in zijn eentje opereerde. De Noor wordt ook verdacht van de bomaanslag eerder die dag op een regeringsgebouw in Oslo. Daarbij kwamen zeker zeven mensen om het leven. In Fort Lewis is de Amerikaanse oud-generaal John Shalikashvili overleden. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Shalikashvili was midden jaren negentig onder president Clinton, bevelhebber van Amerikaanse strijdkrachten en speelde een belangrijke rol tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Shalikashvili werd in Polen geboren als zoon van Georgische ouders en emigreerde als tiener naar de Verenigde Staten. President Obama prees hem als een waarachtige soldaat en staatsman. John Shalikashvili is 75 jaar geworden. In Cairo zijn zeker 140 mensen gewond geraakt... toen betogers met elkaar slaags raakten. Ongeveer duizend demonstranten waren naar het gebouw... van het ministerie van Defensie getrokken. Daar wilden ze betogen voor snellere democratische hervormingen. Volgens ooggetuigen begonnen tegendemonstranten en relschoppers... met stenen en brandbommen te gooien. Agenten en militairen gebruikten traangas en losten waarschuwingsschoten... om de groepen in het centrum van Cairo uiteen te jagen... Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen en wind. In de noordelijke kustgebieden vannacht zware windstoten. Ook overdag onstuimig en regenachtig, bij temperaturen rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust Simone Wijnands. Een hele goede nacht. Wat doe je als je een superleuke jongen of meisje tegenkomt... en hij of zij blijkt aan de andere kant van de wereld te wonen? Ga je er dan voor of niet? Vannacht in Lust hebben we het over afstand in je relatie. Dat kan zijn omdat degene op wie je verliefd bent heel ver weg woont. Maar het kan ook zijn dat je afstand in je relatie hebt... omdat jullie allebei gewoon heel erg druk zijn. Of omdat je partner heel veel weg is voor werk... Hoe hou je dan contact en kan je relatie in zo'n situatie wel stand houden uiteindelijk? Daar gaat het vannacht over in Lust tot 4 uur. Straks bel ik met Fox. Haar vriend woont in Alaska. Op zich is dat al ver, maar in haar geval is er nog iets bijzonders aan de hand. Ze heeft hem namelijk op het internet ontmoet en nog nooit in het echt gezien. Ondanks dat ze superverliefd is en uh, ze gaat toch die kant op. Dus benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Straks spreek ik haar. En vroeger, toen waren mensen ook niet echt vies van een relatie op afstand. Denk maar aan zeelui. SMS'en, pingen, mailen, bellen. Dat zat er toen nog niet echt in. Nou, wat dan wel? Heel veel brieven schrijven. Hele lange brieven ook. Historicus Roelof van Gelder die heeft een hele berg van die stokoude brieven doorgeplozen. En straks hoor je wat mensen in de 17e en 18e eeuw dan aan elkaar schreven. Dat allemaal in lust. En daarnaast ben ik natuurlijk vooral heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Heb jij een partner die veel weg is of uh, ver weg woont? Heb je ervaring met een relatie op afstand? Kan allemaal kun je mailen naar lust.bnn.nl of mij bellen op 0800-1121. 0800-1121. The fire in his belly is taking over. He never watched the telly dressed or sober. He really liked the fifth, give him a spliff. And he won't round now. He gets me to the point, it's nearly over. Somehow, somehow, I'd like to get to know him Somebody told me that I shouldn't claim him Somebody told me that I should let him go Baby, somehow hey! yeah! I really hate to say this I can't wait till he gets older Then I can assure you we'll be fine Nobody's perfect, with love you gotta earn it But until then I guess we'll have to scream and shout yeah. Somehow I'd like to get to know him. Somebody told me that I should claim it Somebody told me that I shouldn't let him go Oh, baby, somehow single van Joss Stone heet Somehow. Deze week zitten mijn collega's Edwin, Leslie, Olaf en Sari weer lekker in de bar van BNN. En dan hebben ze het uiteraard over het lustonderwerp van deze week. Afstand tussen partners in een relatie. En in Boys Bar heeft Leslie de gouden tip hoe je dit kan laten werken. Boys Bar. Werkt een afstandsrelatie? Voor mij niet. Nee, voor mij nee, ook, voor niet. Mij ook niet. Ik heb het nooit geprobeerd eigenlijk. Ik heb wel twee keer. Ja. Met in het buitenland iemand? Ja. Waar dan? In Canada en in Spanje. Oeh. Maar echt serieus? Duitsland. Canada was bloedserieus. Duitsland? Ja, Duitsland ben je ook nog geweest. Paderborn. Oh ja. Ah ja. Maar ik heb altijd het idee dat mensen die in het buitenland een liefde hebben zitten, dat ze zich niet echt willen binden. Of zo. Dat klopt. Nou ja, ja. maar het ja. lijkt me, me ook heel erg moeilijk. Dan ben je, kom je s'avonds thuis en denk je... Rrr, rrr, ik heb zin. Ja. Weet je, ja, vlieg je dan naar Londen om daar je liefje nee. op te zoek, zoeken? Nee. Ja, maar het, wer nou, het werkt dus gewoon niet. Want uiteindelijk, als het wel werkt, dan moet een van de twee een concessie doen. En die moet dan dus naar ja. het andere land gaan. Dat nou, is maar, maar dat is, dat span, is wat, ik, wat ik in mijn omgeving wel zie. Dat mensen een relatie op afstand uh, aangaan. Een beetje ook met de... Uh, uiteindelijk nou, uiteindelijk de uitkomst om bij elkaar te gaan, te gaan wonen. Zoals uh, in grenzeloos verliefd. Ja. ja, vind ik zo leuk. Ja, vind ik ook. Maar je ziet wel toch altijd dat het niet helemaal... Lekker gaat. Nee, dat het, geen, het zijn niet nee. echt goede relaties, heb ik het idee. Nee, het kan wel... Ik ken wel mensen die, waarbij het wel gelukt is... maar die zijn dan allebei in een ander land gaan wonen. Okay. Dus ik ken een Engels en een Spaanse meisje... Nee, dus in België gaan wonen. Nee, Engels en een Engels meisje en een Frans jongen zijn in Spanje gaan wonen. En nu een vriendinnetje van mij, die is nu geëmigreerd naar Bangkok... want die is weer verliefd geworden op een Amerikaan. En ze gaan het nu gewoon samen in Bangkok proberen. Wow. Dus hij heeft, ja, fucking spannend. Hij heeft daar gewoon een baan en... Zij gaat ervoor. En hij is ook een tijdje in Amsterdam geweest. En bij hun werkt het echt super, super leuk stijl. Heel, het kan wel. Ja, maar maar één vrouw. moet gewoon echt... Hij, weet je wel, hij moest toen alles opgeven om naar hier te komen. En nu geven ze allebei samen alles op. Ah. Ja, dat, dat, volgens mij is dat wel eerlijk. Want anders ja, krijg je altijd of, een, een, een ja. oneerlijk gevoel van... Ja, Ik heb alles opgegeven. Ja, daarom. En ja, ik zou ook niet zomaar alles en iedereen achterlaten voor een gast. En dan in een land waar je dan. Je bent altijd zo afhankelijk dan. Precies. Als jij degene bent die alles opgeeft. Precies, dat is ja. het. En die cultuurverschillen, die heb je toch ook nog wel, denk ik. En ja. het is voor de. Als iemand naar jou toe komt. dan ben je ook verantwoordelijk dat diegene zijn familie en zijn vrienden mist. En dat jij dan ja. degene bent je die bent het, het enige. allemaal uit moet maken. You're the only one I know here. Ja, ja. ja. ja dat vind ik heel erg het zwaar dan. <laughs> ik voel de ijzeren uh, grepen om mijn nek. De bar, Boyd's Bar, die blijft uh, nog zeker open tot vier uur. Dus straks dan uh, luisteren we weer even mee en pakken we nog een pilsje... met mijn uh, lieve BNN-collega's die dus uh, praten over het onderwerp van vannacht. Namelijk afstand in een relatie. En met jou wil ik daar ook graag over doorpraten. Je kan bidden naar 0801121. Dat is een gratis nummer, 0801121. Peter, goeienacht. Hallo, Goedenavond. Goedenavond. Jij uh, zit in de auto in een vrachtwagen. Ja, ik sta nu, ik sta nu ergens uh, mijn uren te maken. Ik sta op een parkeerplaats. Je wacht eventjes tot het klokje weer wat, je wat verder... Tot het klokje en hem. ik weer mag rijden. Ah, kijk, ja. Dan kan ik eindelijk naar huis. Dan oh. mag ik naar mijn vriendinnetje. Precies, want jij hebt wel ervaring in dat geval met de uh, relatie ja. op afstand. Hoe lang ben jij uh, doorgaans weg? Ik ben nu 14 dagen weg geweest. En als ik thuis kom, kan het best zijn dat mijn, mijn meisje weggaat. Dat ze zegt van nou, ik, ga ik moet gaan werken, dus het is jou. Want wat, wat doet jouw vriendin? Die zit als zzp'er in de psychiatrische zorg. Misschien moet je even de, heb je de radio aanstaan, Peter. Want ik hoor, ik hoor ons in een echo. Zo? Ja, zo. Stukken beter. Maar jouw okay. vriendin die, die is verpleegster, dus die, die is ook weg. Die werkt ook op onregelmatige tijden. Ja, die, die werkt als zzp'er in de zorg. Oké. Okay. Dus die verzorgt ja, die de mensen thuis... Dus op een gegeven moment, ja, dan kom ik thuis en dan gaat zij de deur uit. Lekker gezellig. Ja. <laughs> niet echt. Ah, nou, we zien elkaar wel. Ik bedoel, het is uh, niet zo dat we altijd weg zijn, maar het maar... heeft toch ook zijn voordelen. Oh, wat, wat zijn de voordelen dan, volgens jou? Uh, als je dan bij elkaar bent, is het ook weer gezellig. Dan ben je gewoon lekker thuis, lekker hangen, niks doen... Biertje drinken, wijntje drinken. Ja, is dat zo? Maar ben je dan niet juist als je zo lang elkaar niet hebt gezien... en je ziet elkaar weer in eerste instantie juist bezig met het inhalen van alle... Zaken die zijn blijven liggen. Weet je, wel? want als je met. Jullie wonen samen, dus ik neem aan dat je dan ook. Uh, weet ik veel. Uh, dingen met het huis, uh, boodschappen. Gewoon, weet je, de praktische dingen. Die moeten ja, dat, ook allemaal gebeuren. Dus dan, ja, dan moet het allemaal gepropt. Dat, uh, in die, uh, die paar uurtjes dat jullie samen zijn. Dat loopt allemaal goed. Hoe doen jullie dat dan? Wat is jullie ja, geheim? Uh, geheim, gewoon het goed afstemmen samen. Maar dat, dat, dat lukt niet echt als jij uh, weg bent en zij moet weer weg. Als jij de, de, de deur maar binnenstapt. Kijk, maar kijk, als zij thuis is, doet zij de financiën. Ah. En dan, uh, ja, dat werkt ik, perfect. Ik bedoel, ik, ik ben nu 56, we dus kennen elkaar nu 30 jaar en dat gaat perfect. En jullie hebben nooit een moment gehad dat je dacht: van... nou, nu groeien we een beetje uit elkaar. Nu wordt het wel uh, vervelend. Nee. Wat heerlijk lijkt me dat, Wat, uh, jullie hebben ook niet zo'n behoefte om heel, uh, heel veel met elkaar door te brengen. Nee, meestal als ik een dag of vijf, zes thuis ben, dan zeggen ze, nou, uh, ga maar we weer <laughs> doen. Uh... Ik heb me rust weer nodig, zoiets. Nou, en ik vind het heerlijk op de vrachtwagen, ik kan het nog vier jaar doen en dan, uh, ja, dan zien we, zien we wel hoe het aanloopt. Je kan het nog vier jaar doen en dan moet je met de fut bedoel je? Ja. Oeh, maar dan maar zit je goed, dus ik, thuis opeens. Kijk, dat wordt een zwart gat. Nee, maar als ik thuis kom en ze heeft bijvoorbeeld de avond niet gedaan of zo, of, dan doe ik dat. Dus dat gaat allemaal heel harmonieus. Dat is allemaal ja, geen, uh, geen probleem. En dat kan gewoon. En dat is van haar uit hetzelfde. Zij heeft ook niets, want zij is natuurlijk wel uh, het meest thuis van jullie uiteindelijk. Jawel. Maar... Sinds de gsm is het wel een stuk makkelijker geworden hoor. Want hoeveel contact hebben jullie met elkaar dan onderweg? Elke dag. Oh wel echt. Dan, dan, dan bel ik even iets van nou ik, ik sta daar of daar of ik ben nu. Ik sta nu in Italië of ik sta in Londen of weet ik veel, dan bel ik gewoon even iets. Nou dan worden dingen even doorgesproken en nou, dan klaar. Maar ja, uh, seks dat zit er niet echt in. Nee, maar als ik dat nu op mijn leeftijd nog in moet gaan halen, dan uh, ben ik verkeerd bezig. Hè? Ik heb uh, drie kinderen, zes kleinkinderen, dus ik, uh, ik heb mijn best gedaan, dacht ik toch? <laughs> ja, goed, maar uh, het is er niet alleen om voor te planten, toch? Nee, maar lekker, lekker knus, hè? Ik bedoel, uh, als je thuis komt. Ja, ja, ja. Als je samen thuis bent. Maar nooit in de verleiding, want dat, dat is, lijkt me ook best moeilijk. Dat je op een gegeven moment toch lang onderweg bent en dat, nou ja dan uh, misschien in ieder stadje een ander schatje. Die, die periode nee, nee, nee, heb je niet, nee, nee, nee. Uh, niet doorgemaakt. Nee, hoor. Buiten de, de honger krijg je het uit eten. Nou, keurig netjes, Peter. Ja. <laughs> ik ga even. Nee, maar dat gaat prima. Ik bedoel, ik bedoel ja. al 30 jaar en dat gaat zeker gaat goed zo. Ja, nou, dat heeft zichzelf wel bewezen. Dat is duidelijk. Ga ik even naar Tuur. Goeiedag Tuur. Goedenavond. Hallo, goedenacht. Want jij bent wel wat minder positief dan Peter, geloof ik. Nou, het is uh, wat moeilijker door het feit dat uh, ik uh, zes, zeven keer per jaar in, uh, voor een langere tijd in uh, het buitenland ben. Voor langere periodes en wel een gezin heb met drie kinderen. Oeh, en wat doe je voor je werk, neem ik aan dat je zo ja. veel in het buitenland zit. Wat, wat doe je dan? Ik, uh, ik ben zelfstandig ondernemer en ik uh, zit vaak in uh, ja, Azië. Oké, okay, dat is ook niet echt om de hoek, zullen we maar zeggen. Nee, um, dus en ho hoe lang zit je daar dan? Over wat voor ja, praten? spraat je dan? Vaak twee, tot, uh, van twee weken tot uh, maand, anderhalve maand. Ja, dat is best wel heftig lijkt Maar als je drie uh, kleine kinderen thuis hebt zitten ook nog en, ja, en een vrouw. Dus ja, is ook een, uh, een zware last op de schouders van mijn vrouw natuurlijk. En hoe gaat dat bij jullie dan? Want bij Peter gaat het allemaal heel erg harmonieus. En uh, hebben ze nou, er eigenlijk allebei geen problemen mee. Maar ik proef aan jou dat jij uh, nou ja, het gewoon eigenlijk niet zo heel erg ziet zitten. En dat het uh, thuis ja, maar, ook niet zo... Ja, uh, je bent uh, zelfstandig ondernemer en je wilt iets opbouwen. Dus ja, daar is zowel mijn vrouw als mijn kinderen de dupe van. Maar je zou natuurlijk ervoor kunnen kiezen om iets anders te gaan doen. Ja, nou ja, dan zal ik waarschijnlijk niet hetzelfde geld verdienen. Dus... Er moet brood op maakt. de plank, ja. Juist. Maar goed, hoe los je het dan op? Uh, hoe zorg je dat je toch een beetje goed contact met elkaar houdt? Nou, op het moment dat ik thuis ben, dan uh, zorg ik gewoon dat ik er echt volledig ben. Uh, of uh, de kinderen die uh, gaan hokkien. of... Uh, je ja, hebt training, of uh, ja, dat ik zorg dat ik in ieder geval uh, voor 200% ben, thuis Ja, dat je, dat je niet thuis uh, als eerste achter de computer kruipt en uh, even lekker uh, de hele avond gaat zitten internetten. Maar je zorgt dat je dan gewoon echt leuke dingen doet met uh, ja, de familie. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat is altijd zo'n uh, mooi woord van de 21ste eeuw, quality time. Maar ja... Dat, dat moet je dan wel doen. Maar denk je dat, het, um, dat jullie het wel goed doorkomen? Of heb je af en toe wel je twijfels? voor, Want het is wel zwaar dat het op een gegeven moment... Nou toch... kijk, op het moment dat ik uh, Schiphol en Schietweg stap, dan ben ik bezig met uh, mijn werk. En ja, dan denk je niet in eerste instantie na wat je achterlaat. Je vrouw, uh, met de kinderen uh, ze zitten op balletles, uh, ze hebben hockeytraining en ze moeten naar school. En... Dus ja, dat is best wel een zware belasting voor mevrouw. Ja, wat zegt hij dan tegen jou? Zegt hij nooit van ja. nu ben ik er een beetje zat van, uh, tuur, blijf maar eens even lekker thuis, doe jij maar. Ja, ja nee, maar we willen gewoon een, uh, een leuk leven. En ja, dan moet je soms zelfs wat ontweringen door zeg maar. Ja, maar toch... zelfs de beste relatie kan natuurlijk... op een gegeven moment klappen... of scheurtjes in ontstaan... Ja. Door, dat, door een afstand bijvoorbeeld. Hoe, hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie moeilijke momenten... meegemaakt? Uh, in het begin zeer zeker. De eerste twee jaar. Maar nu begint het een beetje... ja... ja. je gaat er denk ik nooit aan wennen. Maar... Uh, het gaat wat makkelijker dan in het begin. Hoe, hoe was dat in het begin dan? Wat, wat waren de problemen nou zeg maar, ja, die tegenkant? Uh, op het moment dat je het altijd met twee doet en dan valt er één keer van het weg. En dan was het echt voor anderhalf twee maanden. Ja, dat is uh, voor mijn vrouw gewoon uh, met drie uh, opgroeiende dochters heel erg moeilijk. Dus dan had je vaak een, een huilende uh, vrouw aan de telefoon. Het voordeel daarbij is weer tegenwoordig met alle technische snufjes, met Skype en nog op, en de cameraatjes, dat je toch nog iets of wat kan zien. Precies, dat is toch wel wat leuker dan gewoon alleen maar bellen, maar je kunt elkaar niet even lekker knuffelen, dat zit er gewoon niet in. Nee, maar ja, goed... En nu gaat het beter, zeg je? Wat, wat, wat ja, is er dan gebeurd waardoor jullie er uh, beter mee om kunnen gaan? Is, is, is je een beetje ontwend? Of, <laughs> nee, ik denk dat het meer uh, een kwestie van. Ja, hoe moet ik het goed zeggen? Uh, gewinning. Dus je gaat er een beetje aan wennen dat ik gewoon zes uh, tot zeven keer per jaar uh, in Azië zit. Ja, ja, het zit wat meer in je systeem, zeg maar. Denk je dat er ooit een moment komt dat, uh, dat je gewoon weer fulltime thuis bent? Of is het ook wel iets wat voor jou zelf ook belangrijk is om gewoon uh, ja, langer weg te zijn? Ik, ik hoef daar echt niet naartoe. Ik bedoel, uh, als je in Azië zit, eten ze honden en uh, alles wat er uh, überhaupt naar uh, ademt. Dus uh, ik zou het liefst gewoon lekker thuis blijven. En nou ja. Je bent uh, met een bedrijf bezig om op te bouwen. Dus ja, daar is het gewoon met de maken. Goed, Tuur, dank je wel voor je verhaal en een fijne nacht nog. Dank je wel. Heb jij ook zoiets? Is het herkenbaar of misschien wel helemaal niet? Bel 0800 1121. Diep in my hour. That's when I feel the power. That's when the Oh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 zeker. Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Zit ik nu in een slur? Wil weet het. In Lust bellen we elke week met de expert op het gebied van liefde, seks en relaties. En vannacht hebben we het over relaties waarbij een dierbare veel weg is van huis. Misschien omdat hij of zij een internationale baan heeft en veel moet reizen. Of je partner is gewoon in Nederland, maar heeft zo'n drukke baan dat jullie elkaar af. Altijd mislopen. Nou, Wil Berghuis is onze uh, huissexologe. Goedendag Wil. Goeie Simone. Ja, ik vind het lastig. Hoe zorg je nou dat je zo'n relatie op afstand, dus als we het even over een fysieke afstand hebben, toch in stand houdt? Ja, ik denk dat dat uh, voor heel veel mensen best lastig is. En uh, ik kan me er ook wel Ik heb zelf ook een, uh, een man die heel erg druk is. En ik ben zelf natuurlijk ook uh, heel erg druk. Dus um, ja je vindt elkaar dan uh, s'nachts in bed nog eens een keer terug. Maar ja, dan ben je ook vaak heel erg moe. Dus dan kun je ook weer niet praten. en um, Dus ja, het, het, het is lastig om dan toch de tijd voor elkaar te vinden. Want heb je dan tijd, dan gaat dat ook vaak nog weer op... aan of ja, andere sociale contacten, of aan de kinderen, of aan sporten, of wat dan ook. Praktische dus, zaken die geregeld ja. moeten worden. Doe jij ja. de boodschappen? Is de ja. rekening al betaald? Dat ja. soort dingen. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat dat allemaal bij elkaar past? Waar, ja, moet je dan toch gedwongen iets inleveren? Of zijn er ook andere manieren om, uh, om dat toch goed te houden, die relatie dan? Ja, nou, dat, dat is een heel lastig thema. Uh, en ik zeg ook vaak tegen mensen die ik bij me heb zitten, want die komen daar ook vaak mee, van ja, we hebben geen tijd voor elkaar. Hè? De tijd is er gewoon niet. En dan, dan zeg ik vaak, en dat klinkt misschien heel makkelijk, van ja, tijd bestaat niet, maar prioriteit wel. Het is maar wat je belangrijk vindt. En ik denk dat je het daar samen over moet hebben van, hé, hey, vinden wij elkaar belangrijk? En zo ja willen we daar ook in investeren. Want je investeert wel in heel veel andere dingen, maar vaak niet in relatie. Dat neem je een beetje als vanzelfsprekend. Zo van, nou ja, dat is er en dat blijft wel. Maar dat is natuurlijk allemaal niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt. Dus daar moet je wel in blijven investeren, ook in tijd. Want denk je dat het vroeg of laat toch je op gaat breken? Of zijn er wel gevallen waarbij dat gewoon altijd heel goed gaat? Nou, ik denk dat dat verschillend is. Uh, dat hangt ook een beetje af van hoe je daar beide in staat. Uh, je hebt stellen, die ken ik ook wel... en die denken, nou, daar moet ik niet aan denken. Die echt alles samen doen. Die alle tijd uh, met elkaar doorbrengen. En uh, hè, geen moment van de dag zonder elkaar. En ik denk, ja... Oh ja, als je dat alle twee prima vindt, dan, dan is dat goed, maar dat is weer de andere kant. Daar Mo moet ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet aan denken. Maar als je helemaal geen tijd hebt voor elkaar, ja, dan, dan wordt het toch wel een beetje schraal. En dan raak je elkaar, en dat zie ik nogal eens in mijn praktijk, dan raak je elkaar op den duur toch een beetje kwijt. Dan weet je niet meer wat je belangrijk vindt in het leven, je hebt geen uh, gezamenlijke ervaringen meer. en uh, en vaak ook de mensen met wie je omgaat, die ken je ook niet. Ja, dan groei je toch wel een beetje uit elkaar. En geef dan eens een klein voorbeeld waar je al om te beginnen ermee voor kunt zorgen dat, ja, dat dat beter gaat. Want ik merk het zelf ook hoor. Ik heb mm -hmm. zelf ook echt wel een mega druk leven en mijn vriend ook. En mm -hmm. we willen sporten en vrienden zien en ons werk goed doen en ook nog verschillende werktijden. Dus heb jij dan een tip? Hoe je dat gewoon uh, ja, door, door iets af te spreken of iets te doen. Of noem mm -hmm. maar iets toch uh, kan proberen om dat uh, een beetje gezellig te houden. Allemaal ja, binnen de ja dat, dat is een hele zakelijke tip eigenlijk. Dat is gewoon een kwestie van uh, tijd plannen voor elkaar. En uh, ik zeg hier vaak van uh, ja probeer uh, bijvoorbeeld één avond uh, in de maand voor elkaar te plannen. Dat, dat klinkt heel weinig, maar ja, soms gaat het echt om stellen die elkaar gewoon nooit meer zien. En uh, dan plan je een avond en wat er dan die avond gebeurt, hè, dat zie je dan wel. Maar dan heb je echt die avond voor jullie samen. Daar komt dan ook echt niemand aan. Uh... Maar moet je dan ook niet een afspraak maken over dat je ook echt iets samen gaat doen? Want ik kan me voorstellen dat je dan ook, als je dan toch al bij besluit om thuis te blijven... dat je mm -hmm. misschien ook juist alweer geneigd bent om dan weer... ...praktische dingen te gaan doen in huis? Of... Nee, dat is wel de bedoeling dat je samen iets gaat doen. Maar dat is denk ik wel iets waar je het over moet hebben. Want ja, om samen nou ook weer iets echt te gaan doen... Hè. ...bijvoorbeeld ik noem maar om samen te gaan bowlen... Of... Uh, samen te gaan fietsen. En er moet wel iets in zitten waarbij je ook ja, verbondenheid met elkaar kunt voelen. Ook uh, de ruimte hebt om te praten. Om uh, ook echt aandacht voor elkaar te hebben. Dus dat je dan ook weer niet op zo'n enkele avond dat je elkaar samen ziet... ook weer vlucht in een activiteit. Want dat hoor ik ook nog wel eens van stellen. Soms is het ook wel eens heel aardig om gewoon eens even helemaal niks te doen. Gewoon bij elkaar te zijn. En nu hebben we het vooral natuurlijk over uh, twee mensen die een heel druk leven hebben. En daardoor mm -hmm. afstand hebben in een relatie. Maar je hebt natuurlijk ook nog dat uh, mensen een relatie op afstand hebben met elkaar. Dat de ene ja. in Groningen woont en de andere in Limburg of misschien wel in het buitenland. Ja. Dat lijkt me ook heel erg lastig. Want dan speelt er natuurlijk nog iets anders een rol. Dat je ook gewoon heel lang bezig bent om naar elkaar toe te komen. En je hebt misschien ja. wel huisdieren waar je voor moet zorgen. En ja, dat alle praktische me... dingen. Ja, ja dat hoor. Ja, is te doen. Ja, nee, ook daar geldt uh, voor dat je uh, uh, voor elkaar de tijd moet maken. En uh, ook al is dat uh, maar een korte periode, hè, dat je weken zonder elkaar bent en dan weken met elkaar. Um, ja, daar moet je een beetje balans in vinden dat als je bij elkaar bent, dat je dan niet uh, elkaar helemaal opslurpt uh, die weken. Maar ja, daar ook nog wel een beetje ruimte hebt voor eigen activiteiten. Maar wel het gevoel hebt van ja, nu zijn we echt verbonden met elkaar. Denk je nou heel eerlijk gezegd, hè, dat een relatie op afstand, dus dat je uh, uit elkaar woont, is dat nou wel een goed idee? Nou, het is niet de makkelijke weg. Maar dat weten die mensen vaak zelf ook wel. En dat krijgen ze natuurlijk van de omgeving ook vaak te horen. Van, nou, Hoe moet je dat nou doen? Zo'n man of zo'n vrouw heel ver weg. Het, het is gewoon lastig. En je zit vaak ook nog met, met ja, culturele verschillen als je het hebt over iemand uit het buitenland. Maar ook daar geldt natuurlijk wel. Ja, en daar moet je beide een balans in vinden tussen toch investeren in elkaar. Want je moet investeren in een relatie. Dat geldt voor elke relatie. Dat gaat niet vanzelf. En ja, hier moet je gewoon wel wat meer moeite voor doen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over seks. Want dat nee. is natuurlijk ook wel uh, een dingetje in een relatie. Als je heel erg druk bent en ja, uh, elkaar nauwelijks ziet. Of, uh, nou ja, of op afstand bent, dan wordt het ook lastig. Misschien telefoonseks ja. nog. Maar ja. heb je daar nog tips voor? Nou, het kan wel, een relatie zonder seks. Maar op den duur gaat dat toch ook opbreken. Dan merk je dat die verbondenheid uh, ja, minder wordt in een relatie. En. Uh, ja, dat levert natuurlijk ook risico's op. Hè? Dat of een partner die te weinig uh, ja, seksueel aan zijn trekken komt, op zoek gaat naar, naar andere mogelijkheden. Of uh, ja, dat er conflicten ontstaan of wat dan ook. Dus uh, hou dat alsjeblieft wel in de gaten en investeer daar ook in. Maar hoe doe je dat dan? Want ik las laatst bijvoorbeeld in, uh, ik weet niet meer, een van de roddelblaadjes... Uh, ...dat uh, uh, Tooske en Bastiaan Ragas, die uh, mm -hmm. kwamen er openlijk voor uit dat ze agendaseks hadden. Dat ze het gewoon niet ja. planden. Ja. Is, en daar werd dat een beetje lacherig over gedaan. Maar is ja. dat heel slim juist wat zij doen of is dat juist het begin van het einde? Dat je nee. zegt, van ja, je moet dat nooit gaan, uh, gaan plannen, dat slaat helemaal nee. nergens op. Nou, ik, ik vind dat een heel slim idee. En dat is ook wat ik hier vaak adviseer in mijn praktijk. Dat ik zeg, mensen, alsjeblieft... Hè, begin in ieder geval weer met het plannen van die seksualiteit. En dan kijken ze me aan. Hè, boah, seks en plannen, Nou, dat, dat kan toch niet bij elkaar? Ik zeg, nee, dat, dat klinkt misschien wel niet zo. Maar als je gaat zitten wachten totdat het spontaan bij alle twee hè, opkomt... die zin in seks, ja, dan kun je blijven wachten. Maar dan gaat het gewoon niet gebeuren. Dat is het risico... En om dat te doorbreken is het plannen van, nou dan zeg ik niet het plannen van seks... maar wel het plannen van een avond samen. He, dan hoef je nog niet te plannen wat er gaat gebeuren. Maar wel dat je samen bent. En dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. En daarom zei ik net ook, dan moet je niet, niet gaan bolen of gaan fietsen of wat dan ook. Nee, echt samen. He, lekker intiem zijn, wijntje, etentje... En dan kunnen er hartstikke leuke dingen gebeuren, ook seksuele dingen. Ja, dus je moet het toch eigenlijk gewoon wel in je agenda plannen... en dan niet onder de noemer, nu gaan we seks hebben... maar nee. ondertussen weet je allebei dat dat eigenlijk wel het perfecte moment ervoor is. Ja, je creëert de omstandigheden en wat er dan gebeurt, ja, nou ja, nou dat, dat zien we dan wel. Dus dan hou je toch nog iets van een verrassing erin. Oké, okay, wil duidelijk. Nou, straks dan... Uh, Praten we weer met elkaar? Want dan gaan we een luisteraar helpen met een, uh, een dringende vraag. op het gebied van liefde, seks en relaties. En uh, nou, hopelijk bied jij hulp. Uh, uh, um, als je een vraag hebt voor Wil, dan kun je mailen naar lust.bnn.nl. Wil, tot zometeen. Tot straks. I thought I knew them all by name But they started looking much the same And it's no surprise That I don't want to listen Too much How can I give up on all the days I know I won There's nothing but rainbows Dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like a looser, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying.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 Happy clown, you gotta make a mistake. Gotta, gotta, gotta make a mistake. And people are saying. Van Jamiroquai hoorde je. Vannacht gaat het hier in Lust over een relatie op afstand. Hele nacht, uh, Richard. Ja, goedenavond. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat jij wil, maakt allemaal niet uit. Mag allemaal. Um, jij hebt er ook ervaring mee en dan vooral in ja. een negatieve zin, geloof ik. Ja, slechte ervaring, ja. Een behoorlijk slechte ervaring. Vertel, wat, wat is jou overkomen met een uh, relatiepastend? Ja, ik relatie vaak muziek op, muziek op YouTube en ik zie ik vaak die reclame van die datingsites, weet je wel. Uh -huh. Toen dacht ik, nou, laat ik die aanklikken, uh, aanklikken. Dat was een Alexa-site. Nou, dan had ik mijn profiel ingevuld en zo. Nou, toen kreeg ik uh, dezelfde avond kreeg ik al het bericht van een meisje. Dat woont in uh, Nigeria. En uh, ze werkte daar als een zuster in een hospitaal. Het is een Amerikaans meisje. Nou, toen kwam, kwam ze met mij in contact, schreef ze, ja, je bent ook zo'n uh, hele simpele man zo, zoals ik, simpele vrouw. Ik zoek eigenlijk zo'n man. Toen zeg ik, oh, dat is leuk. Nou, toen kreeg ik haar e-mail. En zei die van mij, en dan zocht je weer met elkaar berichten steeds. Je dacht, dat is wel een, een leuke dame. Wat voor soort berichten stuurden jullie elkaar dan? Ja, dat is een leuk vinden en zo. Wat voor werk doe je? En uh, waar woon je allemaal? En heb je een vaste baan? Ik zeg, ja, ik heb een vaste baan. En ik zeg tegen haar ouders of leuk en hoe lang zit je daar dan al? Nou, ik zit hier nog voor een paar maanden en dan uh, kan ik pas weg hier. Nou, toen waren we al zo lang bezig. Hij zei, kom dan hier wonen. Ja, maar dat kan nog niet. Ik zit nog hier voor mijn werk. En hoe, hoe lang had je dan met haar contact via de, Want het ga, nou, gaat al behoorlijk rap, eh, door ja, meteen te vanaf, zeggen. Uh, van, kom maar hier. Kijk, december 2009 tot uh, 2010. augustus zo'n beetje. Hmm, Oké, okay. nou hadden jullie ja. steeds mailcontact. Dus verder ja, niet, ja. Niet, niet telefonisch. Ja, ja. Dat telefonisch. wel. Ja, ja. Ik keek even naar haar telefoonnummer, dus kon ik haar bellen iedere keer. En dan, uh, ja, ik had toen nog uh, geen uh, maandabonnement van mijn telefoon, dus ik had zo'n prepaid-kaart. iedere keer was je leeg. Maar dat goed, had... als je elkaar leuk vindt, dan vind je dat natuurlijk niet erg op dat moment. Want jij, uh, nee. uh, jij had wel een klik met haar. Ja, zeker. Ja, ik dacht dat het van, van haar kant ook zo was. Tenminste, de leek het op. Ze belde me ook iedere ochtend top, weet je wel, dat ze me wisten en zo. Voordat ik naar het werk ging. Maar hoe, nou, ga, we ga, weet... hoe gaat dat dan? Want hoe... Je hebt elkaar nog niet, niet eens in het echt ontmoet ze op dat moment. Hoe, nee, hoe, nee, dat hoe wist kan. je dan dat zij wel... Uh, waarom zag je haar wel zitten? Zag ze er gewoon ongelooflijk lekker uit? Of, uh... Ik zag wel hartstikke liefde uit, <laughs> een poppetje. <laughs> Voor mij dan. He. Ze was een jaar of 34? Ja, 34 was ze. Nou, ze stuurde natuurlijk allemaal foto's op en ze belde mij. Dus ik kon haar stem horen. Maar ja, ze had geen cam, dus ik kon haar niet zien. Dus ik dacht, nou, het zal wel zo zijn dan. Maar ja, op een gegeven moment zegt ze ja, ik wil best komen naar Nederland, want ja, mijn vader had hier nog wat zaken staan, als ze had geen vader en moeder meer, niemand. Toen dus zegt ze ja, mijn vader heeft hier nog uh, 1,7 miljoen staan en uh, als ik dan een man vind, dan krijg ik dat geld, als ik trouw met hem en dan kan ik naar Nederland komen. En toen gingen er bij jou dan... geen, uh, geen belletjes rinkelen? Ja, ergens wel, maar ergens stopte ik het toch weg, weet je wel. Ik, ik wou, het, wou het toch niet geloven dat ze toch uh, naar, naar mij toe zou komen. Je wist ergens in je onderbewuste wel dat het niet zo ja, fris de haak was, ja. maar je dacht, ach, zo'n lief meisje, dat, dat kan niet. Dat zij is... Nee, want ze belde me iedere ochtend, toch? En s'avonds ook, weet je wel. Nou, en toen zegt ze, ja, nou, ik ga het regelen met een advocaat. Dus oké, okay, nou dat is goed. Nou, toen even later een mailde ze mij en zegt ze: Ja, je moet 400 euro betalen, want die advocaat moet betaald worden. Dan begon het mee. af ze, oh, zeg ik: Oh ja, zoveel. Dan zegt ze: Ja, dat is zoveel altijd. Nou, toen moest, moest ik dat geld moest ik naar de Western bank sturen. En dan kreeg ik dan de code mee. En dan moest ik dan via mijn internet die code aan haar geven. En dan kon ze dat het geld daar halen. Snap je? Mm -hmm. En toen Snap je? hoeveel heeft ze toen gehaald? Geen 400 euro, denk ik. Ja, die kreeg die 400 euro natuurlijk, want die had ik uh, gestort via de Western Union Bank. Die kon zij dan bij de, de bank daar zo opnemen. Met de code die ik gaf haar. Ik heb zo'n gevoel dat dat niet het enige is. Uh, hoeveel ben nee, je uiteindelijk het, het schip in gegaan? Ja, toen, toen dacht ik, nou het is klaar, maar toen was het nog niet klaar, moest ik toch een keer betalen. 300 euro. Toen was het eindelijk voorbij, toen dacht ik, hè, hoef ik nou niks meer te betalen, ik nee, niks meer te betalen. Maar ja, en toen even later moest ik dan ook uh, trouwen met haar. Voor de wet van vandaag, voor Nigeria. Maar zoals je het nu zo vertelt, Richard, denk ik dat ja? je het op dat moment eigenlijk allemaal niet meer zo leuk vindt, waar, uh, vond. Waarom ging je er dan toch mee door? Ja, ik bleef erin geloven. En mijn familie had me al gewazen. Iedereen was boos op me. Dat ik toch mee doorging, want ze zagen het ook al op, al op de VBU opgericht programma. Toevallig over die bendes van Nigeria. Maar ik zeg tegen moeder, nee, dat is echt. Ze komt echt naar Nederland. Maar. Van oh. Maar nee, ik was zo verliefd. Ja, liefde maar blind hè? Ja, dat is wel een heel heel duidelijk uh, voorbeeld daarvan. En de, uiteindelijk hoeveel geld ben je voor, uh, voor hoeveel geld ben je opgelicht? Nou, ik denk voor 5.000 euro. Want ik moest die bischop betalen. En toen moest ik die money transfer naar Nederland. Moest ook betaald worden. En ik moest al mijn bankgegevens opgeven mijn banknummer en mijn identiteitsnummer en zo. En dat heb je ook allemaal gedaan. Ja, en die papieren kreeg ik dan naar Nederland gestuurd. moest ik ondertekenen en terugscannen uh, dat, dat we gingen trouwen met haar. En zij had ook getekend, haar handtekening eronder. Maar Richard, dat check je toch allemaal eventjes of dat wel echt zo moet. Ja, dat is oh. erg hoor. Want uh, ja, en toen, nou, toen zou ze eindelijk naar Nederland komen. Dat was het, het verleden jaar augustus lopen, ik komt juni. Toen zei ik, oh, nou, liet ze tickets zien naar mij. Ik denk, hé, hey, dat is mooi. Ze komt toch echt naar Nederland. Maar ja, ik had nog een raar gevoel. Want dan ging je later, s'nachts ging de KLM bellen. Dan gaf ik haar ticketnummer op. Ik ging heel langs praten met die vrouw van de KLM, dan ging ze het nateggen. Dan zegt ze, nee, ze staat hier niet uh, ingeboekt. In de vlucht. Hmm. ze op zondag aankomen. Zondagochtend, niet ingeboekt. Dus ik weer terug naar haar, dan zeg, ze. zeg ik, nee, je, je ticket klopt niet. Zeg zegt ze, jawel, dat klopt wel. Dus het ticket van Nigeria. Hij zegt, nee, het is allemaal hetzelfde, KLM. Dus ze is niet gekomen uiteindelijk... Nee, en ik was mijn baan ook bijna, bijna kwijt, want ik moest mijn auto verkopen. Want zij had geld nodig. Dus dan krijg ik maar 1000 euro voor die auto. Erg hoor, dat was een hele dure auto. Ja, nou, hey. ik vind het heel erg. Maar hoe, ja? hoe, wat, uiteindelijk is er, zijn ze nog gepakt? Heb, heb je uiteindelijk aangifte gedaan? Wat, wat heb je hiermee gedaan? Ja, ik had, ik had wel eerst bij een putje geweest, maar je dus, zei er toen al in begin, je moet er gewoon mee stoppen, want dat is niet goed. Nee, maar ja, ik ging er toch mee door. geloof je erin? Ja, tegen beter in. Maar nu, uh, nu, hoor ik dat je er niet meer echt in gelooft. Je bent nu vooral volgens mij kwaad, of niet? Ja, kwaad. Ja, stond dat ik misschien niet die geluisterd heeft naar iedereen thuis, naar ja. mijn werk. Ja, ja. Ja. Want ik was baan kwijt. Ik kon, kon niet meer op mijn werk komen. Want je had er allemaal in geur en kleuren verteld wat er gebeurde en dat ze zou komen. Ja, en, uh... want mijn baas was er op de hoogte ervan. En toen belde ik op en zei, ja, sorry, ik kan niet komen. Ik heb geen geld voor de trein. Nou, de baas was kwaad, je moet komen. Ja, hoe dan, zeg ik. Ja, dat is jouw probleem. Ik zag het al aankomen, zegt hij. Mm -hmm. Ja, toen zeg ik, ja, nou, kom eraan. Zeg ik, kom ik maandag land. Toen zeg ik, ja, ben aangereden op straat door een auto. arm zit in het gips. <laughs> ja, dat is erg, joh. Dus, uh... ja, toen krijg je nog een laatste kans, moest ik bij komen voor een gesprek ja De laatste kans ga ik zeg, Ja, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik heb alles geloven, zeg ik. Nou, wel eerlijk van je. Maar geld kwijt dus, uh, ja. schulden ja, gemaakt, nog, de auto uh, kwijt, bijna ja. baan kwijt. Bijna ja, alles voor een vrouw ja, die, die je die nog in, nooit hebt gezien. Precies. En ik vroeg die baas aan mij, wat, had je, wat heb je met die 600 euro gedaan van je voorschot, van je vakantievel? Zeg ik, heb ik ook aan het meisje gegeven. Ja. Maar je hebt nooit, je hebt geen idee of, of ze nou uiteindelijk, uh, uh, of er iets mee gedaan is, of dat ze uh, door een andere zaak, want dit zijn gewoon oplichters ja, ja, nou, die dat nou, vaker doen. Ja, klopt. Even later kijk ik gestopt, dan kreeg ik een paar maanden later kreeg uit Engeland een bericht van de politie dat is opgepakt. Want ze zeggen, ja, we hebben jou, uh, ze hebben jouw computer gepakt en hebben ze jouw adres ook gezien. Ja. Dus krijg ik een bericht van de politie uit Engeland dat is opgepakt dan dat ze met de zaak bezig zijn, dat ik mijn geld zal terug kunnen krijgen. Maar ik geloof het natuurlijk niet, want dat stuurt weer die bende... Ja, die ja. dan weer geld hebben, dat ze zogenaamd met die zaak bezig zijn. Oh, denk, ja, serieus, ja. denk je dat? Nou ja. ja, dat weet ik wel zeker, ja. ja. Maar heb je zelf wel aangifte gedaan uiteindelijk? Nee, niet meer. Ja, want ze, toch, ze kunnen niks doen. Die mensen zijn al gewaarschuwd, zo vaak op tv. Ja, maar ja, als, als niemand aangifte doet... Dan, dan kunnen ze natuurlijk sowieso maar door blijven gaan, toch? Ja, maar op tv zijn ze er al mee bezig, zo heb ik gezien allemaal. Met die zaak van Nigeria. Ja, ja. ja nee. Daarom zeg ik ook aan iedereen, als, ze, als ze, uh, mensen geen ken hebben of zo, moet je, moet je niet verder gaan. Anders is het niet goed. En hoe doe je dat nu? Want dit is een behoorlijke, nou ja, een behoorlijke domper voor je. Maar ben ja, je nog aan daten? Sturen, kijk, als sturen ze foto's op. Ook, dat kan ook nef zijn. kan foto's zijn van internet. En dat was van haar ook waarschijnlijk. Want ik hoorde wel haar stem, maar die foto's zijn natuurlijk nep. Ze van internet. Mm -hmm. Maar je voelt nu toch niks meer voor haar, hè? of heb je nog steeds ergens nee, nee. wel... Uh... Nee, niks meer. ben ik kwaad nee, nee. Dan ja. wel ik ook. Ja. En, en uh, verder nog wel... Uh, durf je überhaupt nog wel te daten via, via internet of uh, helemaal niet meer? Ja, maar dan is het toch weer met mensen in Nederland gewoon. Verstandig, ja. ja. En uh, wel ja. Een, le een leuke vriendin gevonden in de tussentijd? Nee, nog niet. Nee, nog niks. Nog niet. Nee. Oké. Okay. Nou ja, d wie ja. weet. Maar je weet nu in ieder geval de valkuilen en dat zal hier niet zo snel weer gebeuren. Ja, denk dat ik was je toch? erg. Man. Erg. Ik kon. Gegeven ge had ik twee maanden uur achterstand hier. Ik kon niet meer betalen. Ja. Toen was gelukkig mijn moeder zo lief dat hij het later voor mij betaalde, Twee maanden achterstand. Je hebt gelukkig uh, goede mensen om je heen die je wel goed hebben opgevangen. Opge ja. En uh, Wat heb je ja, gedaan om, ze, om, om excuses te maken? Want ik kan me voorstellen dat als iedereen je heeft gewaarschuwd van tevoren... Ja. Dat, ze, dat, je, dat je dan ook wel iets goed te maken hebt uiteindelijk. Ja, ik, zeg, ik doe nog veel van mijn moeder, want die is al 81. Dus die help ik vaak. Ach, ja. Nee, dat, dat moet ja. dan ook wel. Oké, okay, Richard. Ja. Dank je wel. En uh, sterkte. Ja, dus ik zeg ik waarschuwen mensen, als ze als ze geen chem hebben, dan moet je niet verder gaan. Nou, ik denk dat de na na jouw verhaal dat uh, niemand er ook maar over zal. Pijns om uh, om nee. daarin te trappen, Richard, dank je wel. Uh, als jij ook zo'n soort verhaal hebt, of misschien wel een totaal ander verhaal: uh, je partner is heel veel weg oh, oh, door zijn werk en, en daardoor heb je afstand in een relatie, dan kun je meepraten. 0800 1121. 0800 1121 is het telefoonnummer waar je naar kan bellen. Ze is overleden, is al heel veel over gesproken, heel veel over gezegd, en het is gewoon. Zonde, dood en dood, zonde en super erg. Maar we gaan het toch draaien. Amy Winehouse en een van haar beste platen, vind ik dan, in my bed. natuurlijk door een drukke baan mislopen. Maar er zijn ook mensen met zo'n veel eisende functie dat ze elkaar soms maanden niet zien. Bijvoorbeeld militairen, maar ook schippers. En heel toevallig leven BNN-collega's Luc Ikenk en Frank van der Lende op dit moment als echte schippers. Straks dan hoor je hun avonturen in 4-7. Ze varen drie weken op een boot door heel Nederland en zien hun vriendinnetjes dus niet. Goedenacht Frank. Goedenacht Simone. Hoe is het met je zo uh, zonder je liefje? Ja, nou ja, ik mis hem wel. Maar wat je al zei, we zitten gelukkig met twee op de boot. Dus we hebben nog wel, ik heb wel een beetje liefde van Luc. Maar dat is natuurlijk wel een hele andere liefde dan dat je van je vriendinnetje krijgt. Is het de eerste keer dat je zo lang zonder haar bent? Ja, ik denk het wel. We hebben nu uh, meer dan een jaar verkering. Ik heb er wel zo'n. Ja, we zijn nu een beetje weg. Uiteindelijk zijn we drie weken weg. En ik denk dat na die drie weken, ik denk dat ik het allemaal heel erg mis. Maar uh, ja, het is wel voor het eerst ik dat we elkaar zo lang niet zien. En uh, wat voor contact heb je nu met ze uh, op, op dit moment? Hè? Bellen jullie veel of juist niet? Uh, nou, het, mijn vriendinnetje houdt niet zo van bellen. Dat is heel <laughs> raar. Dus uh, ik, ik ben er dol op. Maar dus we smsen eigenlijk vooral en we zitten op Facebook. Sturen we ook wel berichtjes naar elkaar en dan heb je ook nog een Facebook-chat. Eigenlijk net zo, ja, het oude met chatten. En, uh, en daar praten we ook met elkaar wel. Maar dat, dat is eigenlijk ons contact. En zij volgt ons natuurlijk ook op Facebook qua foto's en zo. Dus dan. Uh, ze ziet me wel elke dag op de foto's. Maar. Hoe erg mis je er? Heb jij ook echt fysiek uh, dat je af en toe denkt echt van oh, ik, een beetje pijn in mijn hart, zeg maar, dat je er niet ziet of hoe, hoe ver gaat dat bij jou? Ah, verdriet. ik heb geen verdriet. Ik mis vooral dat je, kijk, als je met je vriendinnetje bijvoorbeeld, ik, ik hou heel erg van in bed liggen met mijn vriendinnetje hm. en dat je dan gewoon zo lekker echt tegen elkaar aan en dat je gewoon iemand zo bij je hebt. Ik mis gewoon, die liefde mis ik wel. Dat ik zoiets heb van nou, dat is wel lekker als je gewoon s'avonds naast je kan kruipen hier in het bootje. En dat we dan gewoon lekker dicht tegen elkaar konden liggen en gewoon en, ja, het, het bij elkaar zijn, het, het bij, uh, haar bij me hebben, dat mis ik dan wel. Maar het is niet dat ik met een steen in mijn maag rondloop en, en tranen in mijn ogen moet hebben omdat ik er zo mis. Nee, nee, maar het is ook niet dat zij al denkt van nou... Uh... Ik weet het niet, de eerste barsjes ontstaan in de relatie, Zo ver gaat het niet. <lacht> nou, ik niet. mag het hopen van niet, ja. <lacht> Maar kun je je uh, voorstellen dat je voor je beroep echt weken van huis zou zijn als schipper op, uh, op zee bijvoorbeeld? Nee, dat lijkt, me echt, dat lijkt me echt helemaal niks. Sowieso omdat ik dan heel erg een uh, haar zou missen, maar ook gewoon mijn vrienden, mijn stad. Ik kom uit Amsterdam en ik ben echt verliefd op die stad. Dus ik, ik zou gewoon die combinatie van en mijn vriendinnetje en mijn vrienden en... Uh, ja, mijn huis, zou, oh, het lijkt me vreselijk om zo lang weg te zijn. Dus dit is wel echt het maximum? Nou ja, dit is best wel een beproeving, want ik, hou, ik ben ook helemaal niet zo reiziger, helemaal niet zo avontuurlijk als ik dacht dat ik zou zijn. Dus ja, ik vind het, uh, ik denk dat ik ook stiekem wel weer blij ben, ondanks dat het een heel mooi avontuur is, als ik straks weer gewoon uh, in mijn eigen bed slaap en met mijn kleine meisje naast me. En denk je dat het voor haar nu vervelender is dan voor jou? Of voor allebei even vervelend? Ja, kijk, haar, le haar gewone leven gaat natuurlijk wel gewoon door. Zij heeft vriendinnen zij is bij de familie, zit thuis. En jij zit in een andere omgeving voor drie weken lang. En daardoor uh, ben je misschien wel meer bezig, want we doen ook elke dag heel veel. We gaan met de mee mee. Dus je bent wel de hele dag word je geprikkeld, maar juist op het moment dat je niks te eten hebt, dan mis je dat wel. Dan mis je gewoon die gewoontes van thuis zijn van haar bij je hebben. En zij heeft natuurlijk wel al die anderen. Dus zij mist maar een klein deeltje in haar gewone leven. En jij mist een heel groot deel uit je gewone leven. Dat wordt wel ingevuld door spannende en nieuwe dingen. Maar ik denk dat, dat het voor, voor iemand die weg is, zwaarder is dan voor iemand die thuis zit. Hmm. Nog twee weken uh, zitten jullie op die boot. Dan heb je er drie weken op zitten. Wat is ja. het eerste wat je gaat doen als je thuis komt bij je vriendinnen? Ik denk dat ik een flinke tongzoen geef. Dat heb ben ik Donald. En dat ik, dat ik dan gewoon, dat ik ja, met haar ga eten, met haar ga drinken, met haar ga slapen, met haar ga seksen, gewoon echt bij elkaar zijn weer. Leuk, je hebt er al zin in volgens mij. Ja, heel veel, ja. natuurlijk. Nou, nog even volhouden, Frank. Ja, ik, uh, ik hou de gul dicht. Straks, dat horen we je in uh, Ja, dan hoor je alles hoor, vanaf 4 uur. <laughs> Oké, okay, kan niet Goed. wachten. Hoitjes, terug. Radio 1, 1, 1, 1 lust. De schippers van BNN, straks, dan hoor je ze vanaf 4 uur dus. Wordt ook lekker gemaild naar ons, lust.bnn.nl. Kun je naar mailen als je mee wilt praten over het onderwerp van vannacht... namelijk afstand in een relatie of in de liefde. Ik krijg een mail van Rijkske, die mailt... Mijn man is zeeman en is momenteel op zee aan de andere kant van de wereld... voor vier maanden deze keer... Dit is niet altijd even makkelijk in de zin van dat je je geregeld alleen voelt. Maar aan de andere kant ben, je ook ontzettend, ben ik ook ontzettend trots op mijn man. En voel ik mij vereerd dat ik op hem kan wachten. Um, het geeft je relatie ook een ontzettende boost. Omdat je, en dat is een cliché, maar wel waar... Uh, pas weet wat je mist als het er niet is. Dat is dus een mail die ik krijg van Rijkske. Straks hoor je een interview met uh, Fox. Die nu nog in Nederland woont, maar een vriend heeft in Alaska. En dat verhaal, dat heeft nog een uh, leuk staartje. En toen ben ik... Uh... Via Facebook met hem aan de uh, praat geraakt en uh, dat ging eerst via Facebook checked en toen via Skype en ja toen er anderhalf week hadden we niks iets van hmm, we brengen toch al ongeveer vier uur per dag op de computer met elkaar door. Maar jullie <laughs> hebben elkaar dus nog nooit in het echt ontmoet. Nee. En hoe dat precies allemaal zit, dat hoor je zometeen in het uh, tweede uur van lust. Net als mijn BNN-collega's in Boyd's Bar. En jou wil ik ook gewoon weer horen zometeen. Bel om mee te praten over liefde op afstand op 0800-1121. 0800-1121 of mailen lust at Dat en meer na het nieuws met Dirk de Hark. Radio 1, 1, 1 lust... E N. N. <laughs>